het, het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merkel is voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis in het land. Ze heeft in Kiev een ontmoeting met president Poroshenko en premier Yatsenyuk. Merkel belde gisteren met Amerikaanse president Obama over de situatie in Oekraïne. De Verenigde Staten en Duitsland zijn het erover eens dat het Russische hulpconvoi het land onmiddellijk moet verlaten. President Poetin zet de verhouding op scherp, vinden Obama en Merkel, ook omdat hij veel militairen langs de grens heeft gestationeerd. De Velsertunnel tussen IJmuiden en Beverwijk is vanochtend niet volgens plan opengegaan. Rijkswaterstaat wilde vannacht achterhalen wat de oorzaak is van een storing gisteren, maar dat is nog niet gelukt. De tunnel was gisteren een paar uur dicht, omdat toen door een stroomstoring de waterpompen niet meer werkten. Vanochtend om vijf uur zou de Velsertunnel weer voor het verkeer worden geopend, maar volgens Rijkswaterstaat is het nog niet veilig genoeg. Begin deze maand kwam aan het licht dat de bijna 60 jaar oude tunnel kampt met achterstallig onderhoud.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 Mark David Chapman had voor de achtste keer een verzoek tot vrijlating ingediend, maar dat werd afgewezen. Hij kan volgens de commissie die erover gaat niet leven zonder weer wetten te overtreden. Chapman vermoordde Lennon in 1980 en mag sinds 2000 elke twee jaar om vrijlating vragen. Het weer nog in de kustprovincies opnieuw buien, later afwisselend wolken, zon en buien, mogelijk met onweer. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het ene. De bakker van de ANWB.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak leeft. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. Nou, vind je een goed idee. Yeah, we are. Dit is een belangrijk moment. Good morning. Goedemorgen, Toebak leeft op die radio weer. Terug van weg geweest. Voor je wet, is de week alweer voorbij. Dat gaat echt zo stil gewoon altijd. Dat lijkt, lijkt het lijkt wel een straaljager boven Nederland. Ja, het is bizar. Van, van de Russen. Die zo, die, oh, hij was er even en hij is weer weg. Wat een intentie... Intent, Hoe noem je dat weer? Um, NUVO. Nee, nee, nee. Heb je het niet gehoord? De Russen zijn boven Nederland geweest met de straaljager twee keer. Nee. Om gewoon een beetje indruk te maken. Ja. Oh, nou, dat is niet dat gelukt. Is... Dat is niet gelukt te nee, juist. Helemaal geen indruk gemaakt. Nee. Nou, dus dat is. ik vind het wel heftig. Gewoon, die Russen pakken het helemaal aan. Uh, dramatisch. Ook met die witte vrachtwagens. Die ze hebben ze gewoon doorgestuurd. Ga nou maar, ga nou maar gewoon de Oekraïne binnen, binnen. We moeten mensen ja. gaan redden. Ik, ik zat te denken is het geen afleidingsbeneuf. Ja, dat is de hele tijd al. Maar het, het is voor de helft leeg, dat, dat vrachtwagentje. Of soms is die helemaal leeg. En nou, wat, ik geloof, wat ik gaan ze daarna doen? Ik geloof niet dat er in die witte vrachtwagens... dat daar een wapens in zit. Dat is niet zo. Nee. Zo, do, zo dom zijn die Russen. Maar wat gaan ze mee terugnemen? Dat is nu een beetje de vraag. Ja, dat zou kunnen, of... Nou. dat ze gewoon die, dat hele konvooi die kan sturen en ondertussen ergens bij een andere grens, waar niemand op let... Nou, je let er zelf wel niet erg goed op, want ze lieten ook gewoon door. Dus, ja, maar dit was uh, toch bezet gebied. Het is gewoon allemaal. Het is wat jij zegt, allemaal gewoon afleiding. Want ja, niet dat er echt iets dramatisch op een ander punt gebeurt. Maar hij denkt ook van ik doe ook wel iets goed nu. Dat is ja, ook een beetje zo. Ja, of het was gewoon zo. Dat hij dacht: ja, er is al een tijdje geen nieuws. Laat ik even nieuws maken. Ja. Dat kan ook wel. Dat is ja. speciaal voor, voor die journalisten. Voor ja, dat is uh, goed nieuws. En witte, We hadden vroeger witte fietsen in Amsterdam. Dus dat weet ik wel in de jaren 70. Dat was zo'n mooi gebaar. Ja, ja. Witte fietsen op de, op de hoek van de straat Die mocht je nog gratis pakken. gewoon. Ja. En, uh, nou, mensen dachten ineens over: nou, een witte fiets pakken. We hebben een fiets Op een gegeven moment had je nu meer nodig. Zit je weer tegen een lantaarnpaal Dan pak je iemand anders weer. En zo ging het hele witte fietsenplan door Amsterdam. Dat is verplaatst zich ja, dus gewoon. Dat doe ik nog steeds met witte fietsen. Alleen ja? soms komt het tot de politie dat ze dan na 100 meter of zo. dat ze toch op slot stonden. Oké, is echt heel lastig. Ja, ja, voor die spaken eruit of zo. Je fietsen zie je nog langs de kant van de weg liggen, ja. Uh, ja, helaas, dat overlezen natuurlijk niet in Amsterdam. De harde stad. Uh, nou, onder andere straks... Uh, allerlei weet Ik zit er maar heen te kijken. Het is regent buiten. ja ik ik dacht, ik dacht dat Zandvoort altijd mooi weer had. Ja. Uh, ik kwam uit Haarlem. Ja. Uh, mooi zonnetje. En ik rijd echt, echt bij het bord Zandvoort. Wordt het donker. Ja. En hele donkere lucht. En, en, en... Oeh. Ja. ja. Nou, ik had vanochtend... Uh, ik reed vanaf Alkmaar naar, uh, nou ja, naar Ja, Halen, ik, ik, dacht ik, heb ik. Nog, ik heb nog een, uh, een mededeling voor je. Ja, dus ja de Velse tunnel is niet gehoven. Ja, Lekker vlot. <lacht> Hele, ontzettend lekker vlot ook gewoon. Ik dacht vanochtend even gewoon. Ik wou ook met de trein was te gaan. Ja, nou, dat dacht ik echt. gewoon wat sap. Ik bij de Velse tunnel. Ik op de radio, op het moment dat ik daarvoor stond, zei hij dus, ja, het is goed aangegeven hoe je moet rijden. Maar Ik heb geen één bord gezien op, op die afslag. Dus ik weer terug naar die andere afslag. En dus de wijkentunnel heeft genomen. Nou, het kostte dus extra 20 minuten. Gelukkig ben ik hier altijd ruim op thuis. Dus ja, ik heb niets mag gemerkt. De rare berichten worden weer opgezocht op internet. Ik zag net al vrouw met hele grote lukkere bullen. We bewaren het ook altijd tot het einde hè, toe, dat soort berichten. Uh, de, de Wombats, een leuk klein diertje dat een aanstrijd rondloopt. En we zijn er ooit door verrast uh, in de nacht. Uh, wij waren daar, ik was samen met mijn vrouw daar, dat is alweer, jezus man, dat is 14 jaar geleden of zoiets. In 1999. Zo, je ja, loopt ook al tegen de honderd aan. Nou, dat valt gewoon wel weer mee. Maar ja, daar waren we toen en toen waren we in zo'n tentje. En toen, s'avonds moesten we nog even, s'nachts eigenlijk Het was pikken donker, daar geen uh, straatlantaars. Moesten we nog even plassen. Ja, en de vrouw doet altijd wat naast de tent natuurlijk. Dus ja, toen één hadden we zo'n klein knuffelbeertje naast zich. Wat is dat nou? Dat was een wombet. Een wombet? Een wombet. Ze, ze, ze bijten niet hoor. En dit uh, plaatje van de wombet uh, ging namelijk over Tokyo Vampires en Wolves. En een paar steden zag ik nog weer... Uh, Too Fast... Nee, uh, Fast and Furious. De Fast and the Furious. Dat uh, is ook de Tokyo-aflevering, geloof ik. Met al die Tokyo snelle... Street. Ja. Met al die Tokyo-wagens. Dat zag er echt uh, goed uit. Maar goed, als je ook van snelle auto's houdt... kan je natuurlijk nu naar de expositie. Die is gisteren geopend door Jan Lammers. 75 jaar Autosport Nederland. Ja. En circuit Park Zandvoort is natuurlijk de eerste in Nederland. Er zijn leuke foto's te zien. Dus... Maar uh, nee, ik had... Uh, ik, toen no? zat uh, het nieuws te kijken. Toen opeens zag ik mensen uit Zandvoort. Ik denk, hé, hey, die ken ik. Yes. En uh, toen hadden ze het over iets met het, met het straatcircuit of zo. Weet jij dat? Ja, daar is het ook mee begonnen. Ja, maar dat ze dat weer terug willen brengen. Oh, zo. dat had ik niet begrepen. Ja, in ieder geval, ze stonden hier uh, bij, de, bij de Tolweg geloof ik. Yeah? ze hier zo op die hoek. Omdat dat een of andere bocht was in het circuit vroeger. Oké. Okay. Uh, ja, er was een of andere plaat. Ik ga het even uitzoeken. Jij gaat even uitzoeken. Dat is wel leuk. Ja, zou, het zou grappig zijn omdat dat 75 jaar... We staan nu om even terug te grijpen naar ja, de jaren 30. Vlak voor de oorlog, volgens mij. En die had dan ook zijn burgemeester die echt fanatiek uh, scheurde. Was Hij ging altijd op zijn fiets? Ging heel hard ging naar, uh, naar, het naar het burgemeestershuis? Zo noem je dat weer? Uh, gemeentehuis ging En dus uh, die, die heeft alles op, opgestart. Oh, kijk, ik zie meteen al filmpjes te verschijnen. Misschien ook straks even een link naar uh, onze eigen Facebook-pagina. Uh, het is toebakken op de radio. Verder straks nog wat meer uh, maffe berichten. En nog even melden. Ja, heel echt. Heel tragisch nieuws gewoon, namelijk... Jolande is er vandaag weer niet bij. Nee. Nee, en waarschijnlijk nee. volgende week ook niet. Nee, maar ze is nu geloof ik op vakantie of zo. En ze is nu op de boot geloof ik hè? Ja, oh ja, dat was het. Dus ze was op de boot. Om nou, even... Ik hoop dat ze een, een beetje mooi weer krijgt. Ja, dat is... Uh, ja, altijd even afwachten in Nederland. Maar goed. Oké. Okay. Ben je de struts? Put your money on me. Ik weet niet welk paard het is, maar dat zoeken we even uit. event.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 Jelly, ja, het drama in de wereld oh. zweefal muziek. Benjamin Clementine en het heet... Uh, hoe heet dat ook weer? Ja, precies. Uh, condolens. Ja, moest even kijken waar ik nou condo precies... Condolens. Stond. En niet iets met condooms. Oh. Of condoliansen. Dat is weer wat anders. Condolens. Wat betekent dat? Stemmen niet weten, joh. Zoek het er zelf even lekker op. Nou... Uh, wat is dit allemaal voor raarigheid? Nou goed, weer, uh, Dit is natuurlijk weer de rare sites die worden bezocht om weer leuke berichten tevoorschijn te toveren. Nou, we hadden het net over een beetje drama muziek dit. Hij is trouwens ooit ontdekt in uh, de, de metro van de Parijs. De, daar zat hij te spelen en toen kwamen mensen van de platenmaatschappij. Die zagen hem toch, hey, dit is gaaf man. Toen heeft hij een cd'tje uitgebracht. Cornerstone heet hij volgens mij. Kijk even naar, en hij speelt binnenkort ook in Nederland. He? Dat je even weet, je kan nog kaarten krijgen. En dat is voor een... Schappelijke prijs, 16 euro, als ik het zo uit mijn hoofd vanavond. Paradiso speelt hij, ja. Um, december. Kijk, dat heb ik allemaal nog op mijn harde schijf staan gewoon. Uh, wat over uh, drama, en ik zie net ook alleen honden. En ik zag het op het nieuws gisteren. Uh, 4,1 bejaard hebben we in Nederland, of weer ja, oudere mensen. Ja. En een groot gedeelte daarvan is eenzaam. En daar moet iets aan gedaan worden. Ja, van die, van die, uh, dat... Uh... Nou, Ja. Ja, van die afgekeurde blinde geleidehonden gaat ja, daarin afgekeurde. Ja, Oh nee, nee. Sorry, ja. dat, dat was een andere vrouw. Nee, die, hadden ze in, die gingen ze inzetten voor uh, ja, mensen met uh, trauma's. Ja, klopt. Uh, militaire trauma's. Ja, klopt, ja. kan je zo'n hond uh, Daar, maar, die, sorry, die steunt je ja. Dat was Maar het ging over de honden die, zeg maar, die normaal gewoon thuis zitten. Want de man of de vrouw gaat te werk. En nu zijn ze bezig om de, die, man, uh, die man kan zeg maar, die hond dan brengen naar een vrouw die alleen is. En die kan dan zeg maar gewoon met die hond op pad gaan. Knuffelen, de hele je, dag voor die hond zorgen. En dan voelt ze zich minder eenzaam. En de hond is ook niet alleen. Hey. Weet je wat ze ook kunnen doen? Ja? Weer gaan werken. Dan zijn ze ook niet meer eenzaam. Ja, precies. We moeten toch door. Ja, wel blijven. Ik blijven. blijven. Een beetje emanciperen allemaal. Oh, dit is weer die jeugd die dat roept <hast> ook, hè. Oh! Die beispiels! Ik heb genoeg gewerkt in mijn leven! Ja, en wij moeten wel gewoon door tot ons 95. Jaar. Ja, ja, klopt. Maar jij wordt ook, uh, jij wordt ook zeker 97, word je dan? Ja, en dan heb ik toch nog toch twee jaar, maar even helemaal ja. niks te doen. Dat vind ik maar ik wil wel ik wel mijn hele pensioen krijgen, want dan krijg ik wel echt een hoog pensioen. Ja, in één keer alles ja. Ik. ja, dat je twee jaar gewoon helemaal de, de, de, de bink uit kan hangen. Beetje, zo'n zo Dave Roeling kan de... uithangen. Ja, precies in ja, zwembad. De zwembad met zo'n uh, stond er nou weer ergens op zo'n andere site. Het pijp ja, ah, het is echt. Oh ja. man, het zou je dochter zijn gewoon. Nou ja, zij heeft dus ook gereageerd dat, ja? dat ze hem een beetje triest vindt omdat hij een filmpje van zichzelf deelt. Ja? Uh, dat dat gebeurt, ja. Precies. Dus, ja, precies. Ja, het is een beetje triest. Kijk eens wat ik voor elkaar kan krijgen. Ik krijg echt wel een vrouw, krijg ik hoor, echt wel. Dus nou ja, ik, ik, ja sterkte. Omdat mijn vader in een zwembroek rond. Nou, nee, dat nee, maar. Het schijnt wel een beetje heftig aan toe te gaan, daar in Burgerbrug. Want het is een grote villa en er is een discotheek onder. En daar gebeuren toch wel meer wilde dingen. Dus het ja, is geen uitzondering wat daar gebeurt in die, in die discokelder. Zeg maar. maar hij is toch opgepakt of zo, wegens een diefstal in een kluis? Of zoiets ja, klopt. Ja, ze hebben daar spullen uit de kast van aan gehaald. Ze hebben er allerlei laders opengetrokken na een, een, een afterparty bij haar thuis. Ze had ze allemaal uitgenodigd. En nu is de vraag: wie heeft haar GHB gegeven? Heeft ze dat zelf genomen? Wat ook wel weer de verhalen zijn, omdat ze zelf ook een beetje in die party-scene zat. Of. Uh, hebben ze de haar gegeven? Dat zou ook nog kunnen. Oké. Okay. Nou, we dan. Ik vind af. het een apart verhaal. Het is een zeer apart verhaal. En als je de beelden ziet, dan denk je van. oh, het lijkt wel een secte gewoon. Een oh, feel-good secte. Nou, deze plaats zou erover kunnen gaan. De Gooks, nieuw single, Around the Town. Straks onder andere de Zandvoortse berichten. Wat er allemaal gebeurd is en wat er allemaal nog gaat gebeuren. Someone to drive around town. I need someone to love when the chips are down. Oh. You The chips are down. De Koek's nieuw Around Town. Hier in de zaterdagmorgen bij Leeft. Fijn dat u toestel hebt. Aan strak, strak, uh, aanstaan straks de Zandvoortse berichten. En uh, nou, gisteren werd ik al geschokt door al die berichten over ISIS. Je denkt, Al-Qaeda is gevaarlijk, maar ISIS is het toch nog steeds. Het is heftiger, want er is ook veel meer geld. is veel meer mogelijk. En iedereen kan zich daar zomaar bij aansluiten. Ja, mensen die een beetje. Nou ja, die die ze wel me in het leven hebben. Die denken van, nou, misschien kan ik dat iets betekenen. En die stappen dan uh, in, op het vliegtuig. En die gaan, uh, ja, die stappen zich aan bij zo'n idiote organisatie als ISIS. En ze zijn nu bezig met de klopjacht op de Black Beetle. De Black Beetle, ik denk. Huh? Maar dat is die dat is die, die natuurlijk uh, James Foley heeft uh, onthoofd. Oh, uh, ik heb dat filmpje niet gekeken. Ik denk, dat soort dingen hoef ik niet te nee, zien. Ja. Ik geloof het wel. Ik moet zeggen, ik, ik zag hem op, uh, op Facebook een aantal keer langskomen... Ja? Ik vind het een beetje respectloos om dat te kijken. Ja, dat vind ik ook. Ik vind het helemaal niet nodig. Nee. nee. Ik, en, dat... en zeker omdat... Kijk, het gaat zo over Facebook en zo. En dan wordt het echt zo'n... Ja, Leedvermaak-achtig ja. ding, vind ik. Ja. En dat, ja uh. nee, ik, ik bedoel, ik zag, bij het nieuws zag, liet ze een, een voorstukje zien, geloof ik. Maar meer ook niet. Nou, kijk, zo hoort dat. Je hoeft het niet helemaal te laten zien. En ook niet... Je kan je fantasie daar wel bij gebruiken. Ja, ik geloof, ik geloof dat het geen één nieuwscentrum echt heeft Nee, nou, dat vind ik wel heel netjes. Want soms willen we ook best wel ver gaan om toch die die kijker aan ons te binden. Maar goed, ze zijn nu op zoek naar dus die, die Black Beetle. Dat schijnt toch een, een, een Europees persoon te zijn. Ze gaan kijken naar zijn lichaamstaal. Stemanalyse gaan ze doen. Ze gaan via apparatuur kijken. Waar komen die beelden vandaan? En via satelliet kunnen ze dan weer dingen terug achterhalen. Dus, oh dat is echt bizar wat ze tegenwoordig Ja, wat ze allemaal niet kunnen doen. gewoon. Nou, lichaamstaal, zweet hij. Is, hij? is hij zenuwachtig toen hij het moest doen? Nou ja, al dat soort dingen. Als deze man ooit gevonden wordt... dan Ja, dan. Uh, maar ik denk niet dat hij wordt gevonden. Het is, is bijna niet te doen, volgens mij. Maar goed. De FBI en de CIA storten zich daar helemaal bovenop. Um, ja, Had jij nog wel iets van een mafbericht dat je ja, kan ik, ga, even met, nou, ik even met je delen. Ja. ja, ik was even ergens mee bezig. Ja, ik zie dat je uh, met uh, raceauto's bezig was in Zandvoort. Uh, ja, de dieven hebben een uh, compleet grasveld gejapt. Ja, dat kan er door maar niet. Dat is gewoon een groot onzin natuurlijk. Nou, vertel hoe zit het dan? Uh, uh, ja, twee onbekende vrouwen hebben een, in een rustig stadje uh, een... Uh, ja, om vijf uur s nachts een heel, uh, hoe weet het, uh, gezongen jat. Yeah. En uh, ja, beveiligingscamera's hebben alles opgenomen. Uh, de dames, uh, waarschijnlijk een moeder en een dochter, gingen al in de vroegte aan de slag. Yeah. En uh, ja, het was donker en ze begonnen... Uh, yeah. Het duurde ongeveer veertig minuten tot een uur om het helemaal uit te graven. Maar het uh... is dus echt waar, het is echt, echt gras. Dat hebben ze afgestoken. Ja. En het hebben ze... Nou ja, je zou bijna dat is dan wel waarschijnlijk... Uh... Echt uh, kunstgras geweest. Wat ze gewoon op konden rollen. Maar dat is, het is niet het geval. Nee, nee, nee, nee. Okay. Het is ongeveer 30 pond waard bij elkaar. Dus ja. het was niet echt de moeite waard. Dat was slecht betaald. Twee man, uh, een uur bezig geweest. En dan krijg je uiteindelijk ja. 30 pond. Ze hebben zelfs nog een rookpauze tussendoor gehouden. Ja, echt waar? <laughs> maar ik, ik ga even zo even het filmpje zien. Even kijken hoe het exact zit. Want, uh... En waar kunnen ze nou worden voor opgepakt? Omdat ze rookt in de openbare ruimte. Ja. En op andermans terrein. Nou, ja. dat is natuurlijk echt schandaal. Daar moet iets aan gedaan worden.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 Comes with the bag. En dan hoor ik een beetje op de Nationale Radio, hoor ik eens plaats voorbij komen. En soms dan denk ik van, ben ik nou echt gek? En is dit dan nou een rukplaat? Maar ik denk, nee, dit is voor mij een hartstikke leuk plaatje. Dit moet gewoon iets kunnen worden. En jawel, dames en heren, wat een grote klinkt! Dat roep ik wel, ik weet zo maar goed. Mijn Silver Lining First eight Kit. Het is de zaterdagmorgen, dus even weer vier minuten over half. En sorry, het is wat later dan normaal. Maar nu dan even tijd voor de Zandvoortse berichten. Uh, we kijken even wat er allemaal te vinden is. En wat is er zo allemaal te vinden? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dames, ja, ja, ja, ja daar komt hij. Gigantische berg vuil van het strand afgehaald. Afgelopen vrijdag uh, startte de 15e etappe van de uh, actie Beach Cleanup uh, bij Strandpaviljoen Thalassa. De etappe uh, daarvoor tussen slag en Thalassa... werd door uh, Bram Molenaar van uh, Strand Actief als uh, bezemwagen begeleid. Ja? En leverde al 300 of. Uh, ja, 370 kilo vuil op. Vrijdag werd dat uh, dik overtroffen in de etappe van Zandvoort uh, naar de Muiden. De actie Beach Cleanup van uh, Stichting, Noord, uh, Stichting de Noordzee gaat over de, het opruimen van uh, zwerfvuil langs de Nederlandse Noordkust. En uh, ja, ze hebben nu de etappe Zandvoort uh, helemaal gedaan. En, uh, in totaal heeft de actie al 8.170 uh, kilo vuil opgeleverd. Hoeveel? 800. 8.170 kilo. Oh, dat is echt de moeite waard gewoon. Ja. Dus mensen, ook deze mensen moeten aan het werk worden gehouden. Dus als je in het strand gaat, neem je gewoon genoeg rommel mee en laat het daarachter. Nee, is het juist maar... niet. Oh. Nee. Dacht, het, is... het zijn allemaal vrijwilligers. Ja. Die eigenlijk ja. liever andere dingen. Oh, ik dacht dat ze dit leuk vonden. Ik dacht dat ze dit leuk vonden en dat, ja. dat ze bal moeten zorgen dat het vuil blijft. Anders hebben ze volgend jaar niks te doen natuurlijk. hè? Toch? Nou, ja, hij dat... stiekem wel. Ja, precies. Uh, sinds maandag 18 augustus rijden herkenbare auto's met daarin preventieteams door meerdere wijken van Zandvoort... De teams gaan uh, aan de deur in gesprek met bewoners... en geven gratis voorlichting. Ze hebben hesjes, ze hebben bepaalde buttons op. Dus trappen niet in uh, dat er zomaar een man aan de deur komt... en zegt van nou, ik ben van de politie... en dan komen ze even kijken of alles in orde is. Laat ze niet binnen. Ze komen ook niet binnen. Ze gaan even aan de deur gewoon voorlichting. Want je hebt van die babbeltrucs, die komen dan binnen... en die gaan alles even in kaart brengen... en die komen s'avonds even terug om het even te testen allemaal. Dat zijn geen echte politiemensen. Deze echte politiemensen die, uh, gaan de wijk in, uh, controleren alles, geven uh, advies... Uh, Zandwit is een van de 38 gemeenten waar de wagens van de politie uh, rondrijden. En ze hebben een eenmalige subsidie gekregen om dit mogelijk te maken. En uh, verder zeggen ze ook... het komt heel vaak voor dat de inbreker de, dezelfde wijk kiest... omdat hij de wijk kent. Die heeft hij verkend. Eén keer is het gelukt bij dat huis. Misschien lukt het bij dat huis niet. Maar misschien bij de buren. Hetzelfde opstapje. Zo op het dak en zo via het raam binnen. Dus uh, wees gewaarschuwd. Bleef, blijf alert. En uh, dat is een beetje de, de tip. En vooral ook babbeltrucs zijn momenteel wel erg hip. Ja, ik... Uh, ik las laatst nog iets over een babbeltruc. Dat mensen zeg maar uh, komen en zeggen van... Uh, heeft u misschien nog meubels die u kunnen stofferen? Of uh, heeft u misschien nog uh, de vloer die geboend moet worden? En dan worden er geen prijzen afgesproken van tevoren. Maar achteraf krijg je dus een vette prijs. Uh, of uh, een, een, een, een boete Wilde ik zeg maar. Een, een vette rekening. Dat je denkt van, oh, maar dat was er niet de afspraak. Nee, precies. Dus dan ben je toch nog aardig opgelicht. Ik, heb, ik had op een gegeven moment ook iemand aan de deur. Ja? En die... Ja, dat was een, een vrouw die verderop woonde. En die, uh, die wilde dan haar huis laten schilderen. Maar die had, geen, uh, die had nu het contant geld niet. Mag, mag ik het even lenen? 750 euro of zo. Oh ja. Ik ken je niet eens. Ga weg. <lacht> Wat denk je zelf? Ja, echt. <lacht> maar ja, ik denk ja, dat als je dat bij, iemand, bij een oud iemand zeg maar, doet... Ja. Ik denk dat die daar best... Is. Ja, ja, die zou de ja, trappen. Ik denk als, als een jong meisje bij een oude man. een man alleen aanbelt. en gewoon heel charmant doen, we even praten over het weer. en even de hond, aait ah, die er toevallig is. kom je ver hoor. Dus, maar goed. Nou, mijn, mijn, mijn opa is op een gegeven moment heeft zo een keer zijn pinpas met pincode afgegeven. Ja, ja, Je zou denken, je doet het niet, maar toch. Ik denk, gegeven ja, nee, nee. moment ja. dat je het toch wel doet. Dat is met al, die met al die trucs. Ook als je dat ziet met die oplichters. Ja. Je trapt er gewoon in. Nee, echt. Wees gewoon bot aan de deur soms. Dat mag. Je mag soms bot aan de deur zijn. Echt. Je mag ze wegsturen. Weg, schreeuw, weg, vleegel. Kijk, als ik dat taalgebruik gebruik nuttig, dan is dat helemaal niet erg. Het was uh, een onverwachts bezoek op het uh, circuitpark maandag. Een sinok. Uh, helikopter kwam een, uh, in het kader van de oefening een jeep inladen. En ging vervolgens er weer vandoor. Veel uh, Center Parks bezoekers kwamen op het geluid af en konden. Het bijna niet groot. Wat een apparaat, zeg! Kom daar even, nou, gewoon even een jeep op ophalen. Maar goed, er is 100 ja, is... miljoen bij Defensie bijgekomen, dus het kan. He? Ja, het kan. ze ja, dus moeten toch oefenen. Dat is ja, dus oefen... er maar beter, ter vermaak van ons. Het dan is gewoon. win-win. Ik, ik, ik wil niet de zijstap zij maken, maar 100 miljoen komt er bij Defensie bij. 100 miljoen. Is dat één tank of een halve? Het is... Volgens mij, na, is het, volgens mij kun je daar wel net een tank van kopen. Ja, net een tank volgens mij dan ook. Ja. Dus kijken wat hij koopt. Ja, kijk, kijk even. Nou goed, tot zover zo de... Dat jij ondertussen muziekje. Ja, precies. Tot zover zo de Zandvoortse berichten. Tweede geweld van dit radiobam. En nog veel meer Zandvoortse berichten. En, en nu heb ik... Uh, heeft u een moment? Heb ik een mopje muziek opgezocht. En dat is deze. Precies. Outlaadje van de Two Doors Cinema Club. Something good can work. Door Cinema Club, een plaatje van alweer een aantal jaartjes geleden. En dat soort muziek kunnen wij hier ook op de radio slingen. Dat draaien ons hand helemaal niet meer om. 20 minuten voor 9 in Tubac Leeft. En uh, dat duurt tot met 10 uur. Ik zit nog even te kijken. Wat we allemaal uh, bij zien trekken op het nieuws gisteren er ook te doen. Eén krant. En uh, ik zie het vandaag de krant. gisteren hoor ik opnieuw alweer dat. Ja, ze zijn toch echt bezig om uh, de mensen die in de publieke sector werken. Om dat toch echt vast te stellen dat je hoog gaat. 170.000 euro. Per jaar kan verdienen. En zelfs bepaalde omroepbazen. die zijn er niet mee, bezig, niet mee, bezig, of niet mee eens. In die we zeggen: ja, ja, krijgen we dan ook wachtgeld als we onze baan kwijtraken? Bepaalde ministers waren het zwaar om daar. die zeggen: ja, hallo, zeg. Een minister kan zomaar zijn baan kwijtraken. Maar een, uh, een omroepbaas. die zit redelijk vast aan zijn baan. Dus die kan niet zomaar ontslagen worden. Dus die, dat wachtgeld voor hen. Heeft, dat slaat helemaal nergens op. Maar ik kan ook wel weer kijken: De ministers hebben ook heel vaak. hebben ze hele lange vakanties. Ja, dus. Ja, als je het toch met elkaar zou vergelijken... zou je toch eigenlijk daar ja, maar, een duidelijke CEO ze, moeten over moeten afspreken. Maar ze maken ook 90 uur per week, hè? Uh, dat is ook wel, ja. Ja, het, ja. goed, ja, 170.000. Ja, laat, laat ik het zo zeggen, ik vind altijd iedereen... Nou, ah, dan hebben ze een lang vakantie en dat soort dingen. Dan denk ik, nou, sorry, maar ik zou echt niet met ze willen ruilen. Ik zou ook niet met ze willen ruilen. Maar ja, goed, de publieke sector, ja, ja, ja 170.000. Is dat genoeg, hè? Is dat genoeg? Blijven dan niet de hele kastelen van hele mooie huizen... blijven die leeg staan dan niet allemaal leegstaan dan? Daar heb je ook last van dan. Ja. ja. Je moet moeten ze in zo'n reisjehuis gaan wonen. Dat is ook weer... Uh... Nou ja, ja ik, ik, ik ben hetzelfde mee eens hoor. Ik vind 170.000 euro per, per jaar. Man, waar wil je het geld helemaal aan uitgeven gewoon? Hè? Al die luxe artikelen als je voor de publieke omroep kiest... en dan zijn ze bang dat er heel ja. veel mensen afhaken... die zeggen, ja maar hebben we hebben geen goede mensen. Nou, dan zijn het geen goede mensen. Je doet toch ook voor een bepaald soort... Roeping wil ik daar niet zeggen. Maar bedoel, daar zijn we in de zorg allemaal bezig. Dat we mensen gaan aantrekken die het echt doen omdat ze het leuk vinden. Vrijwilligers noem je dat wel. Dus waarvoor zou je voor zo'n sector dan ook niet iemand vinden... die gewoon het doet omdat hij het leuk vindt... en een leuk zakcentje tegenover stelt. Maar niet voor het geld. Nee, niet voor vijf ton. Nee, niet voor vijf ton. Eén presentator van het programma... wat ik de afgelopen maanden nou niet echt heb gemist. He? Nee, is het alweer begonnen eigenlijk? Nee, het is in september begint het weer. Ah. Oh, ik kan bijna niet wachten. Oh, sorry, nee, dat mag ik niet zeggen. Maar, maar uh, ik vroeg me trouwens nog af... want je had het over de publieke omroep. Yeah? Moeten wij nu ook... Uh, heten wij nu ook NPO? NPO-CFM? Yeah. NPO-CFM, ja, NPO ja er waren wel meer radiostations die waren er grappen over aan het maken. Ja, B BNR. Uh, BNR was er onder andere <laughs> grappen over te maken. Ja. NPO-BNR. Ja. Er was één... Uh, die show was er altijd mee aan het presenteren. Ja, ja. Hij, was, hij had... Uh, het was een leuke pollen. Moet ik ja, Wat grappig is, Nederlandse porsche uh, vereniging, geloof ik, die heeft de naam afgestaan. Om, uh, ja, daar hebben ze een paar ton voor moeten betalen. Nederlandse Postduivenorganisatie. Ja, NPO, ja. Ah, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk. Dus uh, dat is. Uh, ja, dat, dat moet je ervoor over hebben. Die heet je heet nu de NPDO. <laughs> ja. En dat is? Nederlandse, Nederlandse Postduivenorganisatie. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, je moet creatief zijn. Zeker ja. als je wat geld kan verdienen op die ja. manier. Uh, nog meer. Apart. Heb je al kunnen nou, achterhalen ik, wat ik, een, nee. een tank kost? Ik nee, zie nee. wel een tank, 9,99 euro. Ja, uh, ik denk dan kunnen we er aardig wat voor kopen. Dat ja. schiet op. Ja. Ik, uh, ik blijf verder onderzoeken. Ja, want dat zijn natuurlijk allemaal speelgoed. En Ik zag net een tank die was met de hand geschilderd. Ik ik. Oh jee, oh jee, met wat voor verf is die hand geschilderd? Vingerverf? Nou, of van die giftige verf waar heel veel uh, werknemers van de Defensie ziek van zijn geworden. Dat, dat is. Zou, uh, ja, zijn... dat is heftige verf. Ik bedoel, dat hebben ze vaak ergens op de rommarkt. Zonder de, de afgekeurde. Uh, uh, noem je dat een uh, partijtje kunnen scoren? Ze dus denken nou, dat is de eerste, uh, eerste winst die we pakken. Maar dat was geen goede verf. dus daar is nog heel onderzoek naar. Uh, het is uh, kwart van negen alweer. Het is tijd voor wat muziek op de radio. Dat hebben we af en toe wel, echt waar. Dit is het plaatje wat net uit is. Cage the Elephant speelde vorige week op Lowlands. Nou, dat is alweer een week geleden, zeg. Voordat je het weet is het alweer voorbij Lowlands. Het heet One Ear. Veel de muziek. En says how dit. we don't do it for the we don't do it for the go ahead and criticize your the flames and and right the people talk je kan hier, mij hiervoor wakker maken, hoor. Ik kan er gewoon opzetten, dan word ik ook wakker. Dat zou ik niet idee, natuurlijk. One ear, and ride out the other. Oftewel, één oor in, het andere oor uit. Dat heb ik natuurlijk altijd weer, als ik... Uh... Nee, daar schrik je altijd wel van. Ja, precies, als ik deze man hoor praten, Gisteren was je weer op het nieuws. En het grappige is, uh, hij, ja, hij maakt zich ontzettend veel uh, zorgen over uh, ISIS. En er uh, wordt al gezegd, ISIS is gevaarlijker dan Al-Qaeda... En uh, hij gaat dat aanpakken, dat, dat, dat, dat, dat gaat hier redden. Ja, ja, absoluut, absoluut, absoluut. Uh, geen zorgen daarover. Nee over. hoor, we geen zorgen erover. Opstelt als opstelt er dat hij iets zegt, dan moet ik al... ik krijg ik altijd een glimlach op zijn gezicht. Ik denk, als die man praat, word ik altijd toch een beetje blij. En eigenlijk ook wel een beetje onzeker. Want ik zie een paar zag ik hem bij zo'n bericht met een foto. Dat ik denk van, oeh man, heb je het wel onder controle? Het zag er niet echt, uh, echt uh, professioneel uit. Uh, ik denk van, ja. Ik weet het. Volgens mij kan er niet zo heel veel aan doen, aan dat, uh, dat ISIS. Dat is gewoon de onderhuids, dat zijn de hobbyisten die je denkt iets te kunnen betekenen. Maar goed, ik las wel. 60% van de mensen is er bang voor, voor de ISIS. En 60% denk ook dat ze invloed hebben op de maatschappij. Maar 90% zegt er geen invloed van te ondervinden. Dat is wel apart. Van, van wat? Nou, van de ISIS, van de terroristen, zeg maar. Hier in Nederland. Of ja. Daar? ja ze, ze, denken wel dat, uh, ze zijn er wel bang voor dat er iets gaat gebeuren. En uh, ze denken ook dat ze wel invloed hebben. Maar ze merken er nog niks van. Dus uh, onderhuizen is het wel aanwezig. maar. Nou, ik denk ja. dat, ze, dat ze hier in Nederland nog niet zoveel invloed hebben. Hè? Nee. Ja, misschien op, bij die wat radicalere Ja, die, die schilderswijken. Nou, vooral, vooral de, onder de jongeren denk ik dat het wel speelt bij sommigen. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik hoor heel veel mensen erover. Ja, het heeft te maken met mensen die toch eigenlijk niet zo heel veel meer in het leven hebben. Die van, ja, wat moet ik nou met mijn leven? En dan krijgen ze, dan krijgen ze een leuk filmpje te zien. En dan kunnen ze, oh, dat kan ik ook doen. Dan ben ik een held. En dan ja, ja nou, ik, denk, ik, denk, ik denk wel, zeg maar, als je zo'n zo zo jong gastje hebt... en die wordt een beetje... die hoort alleen maar van hoe slecht, mo, hoe slecht moslims zijn. Want dat is toch een beetje de sfeer die in Nederland een beetje aan het ja. creëren is. En dan uh, hebben ze ook nog eens... Ja, zijn ze een beetje crimineel en hebben ze geen toekomst, zeg maar. Nee, nee. nee. Om het maar even stereotypen te, te, te neer te zetten. En dan vervolgens gaan ze, ja, krijgen ze zo'n filmpje inderdaad te zien. En dan ja ze... Ah ja. Misschien, ja, misschien kan ik dan nog iets doen tekenen met mijn leven. Ja, precies. Nou, ik, uh, ik snap het al. Er moet nog wat gebeuren. En daar oh. moeten ook uh, klappen gemaakt worden. Dus lange klappen en korte klappen. Precies. Nou, hij uh, gaat het oplossen. Dat, uh, daar is je hartstikke goed in. Uh, het is de zaterdagmorgen. Uh, ja. Wat nog ik... meer zeggen? Oh ja, uh, ja. ja oh, heb ik, heb nog even, ik ben nog even achter die tank aangegaan. De ja. aanschafprijs is erg moeilijk te vinden. Ja. Wat ik wel toevallig tegenkwam, was het verbruik van een tank. Oh, ja. Als je dacht, ik rijd duur valt best mee. Ja. Een tank rijdt uh, 530 liter op 100 kilometer. Wacht, een 530 liter? Ja. Op 100 kilometer. Ja. Uh, en hij heeft een tank van, uh, een tankinhoud van uh, 1160 liter. Ja. Uh, ik heb even uitgerekend uh, met uh, uh, met het bedrag wat ze nu hebben vrijgemaakt. Ja? Dan kunnen we 12. Uh, 12,5 miljoen kilometer mee rijden. Oh, dat is nog wel flink. En dan wel of rood? Dat moet ik er dan wel bij. Ja, oké. Okay. Onrood gebruiken ze. Dan gebruiken ze maar 340 liter. Oh, oké, okay. uh, 340 liter. Goed. Een stationair, wat was dat ook wel als je hem stationair liet rijden? Dan is hij 12,5 liter per uur kwijt. 12, oh, dat is nog netjes. 12,5 liter. Nou, goed. En dus. uh, dan ga je wel hard. Ja. 73 kilometer per uur. Oké. Oh, okay. Nou, leuk. Dus 430 liter voor 100 kilometer. Ik zeg het nog even. Dat is een aardige. aardige 530. 530 ja, voor 100 liter. 100 voor 100, 100 liter. kilometer. Ja. Goed. hebben het opgeschreven. Probeer het te onthouden. Dus als je zo'n ding hebt aangeschaft. dan ben je er nog niet, hè? En dan moeten er nog een paar kogels in dan ook. Ja, die zijn ook duur. Dat zoek ik ook nog uit, begrijp ik. Gossip. Een heavy cross. Een zwaar kruis. Ooit oh, uh... Heb ik ook wel eens last van. Ja. het nou, grappige is, jaren geleden ging ik voor het eerst ging ik een huis bekijken. En uh, dus we waren één keer geweest. Nou, ja, twijfel, nog een keer kijken. nog een keer kijken. nog een keer kijken. Op een gegeven moment, dus ik tegen die, uh, die makelaar zeg Ja, sorry dat we nou elke keer weer komen kijken. Hij zegt. Uh, Meneer, maak er geen uh, zorgen hoor. Iedereen heeft zo zijn kruis die je moet dragen. Als dit mijn kruis is, vind ik dat niet erg. Ik denk, oké, okay, zo kan je het ook bekijken. Iedereen heeft zo'n zware kruis die hij moet dragen. En, nou ja, goed. Uh, ja, het is wel mooi wat er natuurlijk momenteel ontstaan is. De Ice Bucket challenge. Om een beetje mee te voelen. Ja, oh, ik vind dat... Maar het heeft momenteel toch een bepaalde vorm aangenomen. Ik denk, het, is, het gaat niet meer over als, ALS. Maar het gaat over ja, hoe leuk het filmpje is. Hoe ja, gek mensen reageren. En ik, wel, grappig is wel van de oud-minister-president uh, uh, van Amerika, Bush. Die deed het op een hele correcte manier. Die man heeft ook heel veel dingen fout gedaan, maar hij, hij doet als wel. Hij probeerde het wel goed te doen. Deze uh, ijsbakken challenge die hij deed. Hij zei even, ik ga het niet doen. Ik schrijf een check uit. Dus ze geven een check uit zo. En hij stond er ook even bij stil. Hij noemde wat namen van mensen die het hebben gehad. Of die het nog hadden over ALS. En uiteindelijk zegt hij, ik schrijf even een check. Want ik doe niet mee. Hoor, want een ex-president hoort eigenlijk geen water over zich heen te krijgen. En toen komt zijn vrouw. En die gooit nog een, een water over hem heen. Dus hij, hij stond er echt uitgebreid bij stil. In plaats van dat het alleen maar ging over dat water wat over je heen gaat. En dat je daarop reageert alsof je... Nou ja, iets ergs overkomt. Dus ik uh, vond het Char, in zijn geval wel leuk, maar... Charlie Sheen... Charlie Sheen. Die werd ook uitgedaagd. En die stond er dus zo met zo'n uh, zo emmer. En die ja? gooide die zo over zich heen. Ja? En toen kwamen er allemaal dollarbiljetten uit. Echt iets En toen, uh, en toen uh, zei hij... Ja, ik ga toch geen water over gooien. Ik doneer gewoon 10.000 euro. Ja, <laughs> dollar. ja okay. precies. Het is maar, uh, het, ja, ik vind momenteel al die stukjes voor elkaar geplakt. Natuurlijk, je gegeven, weet je ook niet meer waar het over gaat, waar het voor ik, is. Ik, ik moet eigenlijk eis... zeggen, ik, ik zag al die films en denk, wat is dit nou weer voor raar gedoe? Wat is dit nou weer voor trend? Ja. En toen zag en elke keer zag ik dat al staan. Ik denk, nou, ik ga toch zoeken wat het is. Ja. Maar wat, uh, ik denk uh, dat driekwart van de mensen die, die, die het doet, niet eens weet wat, nee. wat de bedoeling is of wat wat het inhoudt. Maar het spreekt misschien wel een publiek aan. Die uh, eigenlijk daar helemaal niet meer stilstaat. Die ook helemaal gezien hebben van die zware posters. Want ze hadden ook hele zware posters opgehangen. van mensen die uh, ALS hadden en dan al overleden waren. Uh, ja, ja, ja. en dat was vrij heftig. Ik dus oh, oh, heftig. Zeker voor de familie, man. Die rijdt langs zo'n billboard en daar hangt vader. Die Vader is al een halfjaartje weg en je ziet je vader hangen. En ik, denk, ja, nou, dat is, ik vind dat een beetje raaklig. Ja, hangen, maar ik bedoel, op zo, ja, dat is niet het juiste woord. Op zo'n billboard zie, zie je me geplakt. Dat je denkt van, oeh, ja, maar goed, er is serieus over nagedacht. Dat ik het niet zomaar gedaan heb. weten van de familie. Maar dit is natuurlijk wel een tegenhanger. Dat je denkt van, dit is ook een manier, alleen het wordt nu een beetje een gimmick. Het wordt nu ja, iets, iets anders. Maar goed. Uh, we zullen het merken. En ik wil ja. wel eens weten wat, wat het extra geld heeft opgeleverd. Dat willen we altijd weten. Toch? Ja, ik denk, ik denk dat het uh, tweede uur gaan we in. Tot zo. Ja, tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...